Maar niet veel verder veranderde hij in een brede, veel tragere rivier. Mm -hmm. Bezaaid met duizenden drijvende eilandjes. Jullie hebben zeker eerst een vlot gemaakt? We mm -hmm. hebben ons rot gewerkt. Dagelijks stuk. Het eerste vlot dat we maakten werd binnen de minuut nadat de waterlading verbrijzeld. Door het geweld van de rivier. hadden het veel te snel in elkaar gezet. Mm -hmm. Mm -hmm. Hadden jullie het ooit geleerd? Tijdens de opleiding krijg je wel overlevingsoefeningen, maar... Ja, met uh, opblaasbare vlotten, hè, die je kant en klaar in je rugzak hebt zitten. Nee, nee, een, een houten vlot hadden wij nog nooit aan elkaar geknitseld. En zeker niet met het materiaal dat het oerwoud ter beschikking heeft. Boomstammetjes, liamen. Maar gelukkig beschikten wij over het gouden zwaard. Dat is echt onze redding geweest. Hoe zat het met de voedselvoorziening? Ach, ellendig, dokter. Nog ellendiger dan dat. Knollen. Waar we niet eens goed wisten of ze giftig waren of niet. Eén keer kon ik nog een jonge kaiman doden...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 Ja, goed zo, John. Goed zo. Je hebt nou brandhout, maar nou moet de vlam erin. Je moet de takjes laten branden. Dat kun je toch? Vuur, ik kan vuur. Kletskoek. Laat hem dan toch. Hij zoekt iets. Ja, kan ik je helpen, John? Het vuur zit in zijn broekzak. Ja, laat mij die rits even openmaken, hè? Ja? ja nee, zo nee. En, en nou nee, ja, nee. ja goed goed of wil je het zelf doen ja. voorzichtig met je handen John ja. laat me je nou toch helpen nee nee zeg wat wat haalt hij daar uit zijn zak laat eens zien Ach, nee ja maar dat dat is een aansteker. Nee. Hij heeft een aansteker. Nee. Schof die jij bent. Schof Laat, Laat hem los. Laat hem los. Al die tijd had hij vuur. Uh. En wij alles uh. maar rauw stikken, hè. Uh. En geen vuur kunnen maken Laat te stil te drogen. Elendeling. Uh. Hij wist niet wat hij deed, beter. Dat zie je toch. Uh. Ik vraag me af of, of hij nog meer verbergt. Maak je zakken leeg. Uh. Uh, jij hebt ons lang genoeg belazerd. Uh. Zakken leeg maken, heb ik gezegd. Zakken leeg maken. Uh.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 Jullie hebben geluisterd naar het 24ste deel van de planeteneter door Julien van Remoortere, Vuur. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dr. Walter Simons, Willy Ruijs. Greta, Barbara Hofman. Erika Blanker, Marijke Merkens, Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Omroeper, Frans Kokshoren. Technische realisatie, Tom Pludon, Bram Hengeveld en Weer Geptenbach. Regie Bert Rijksraal.